Werkzaamheden op de afdeling voor volkscultuur. De heer Koning doet mededeling van de opbouw van een boedelbeschrijvingsarchief ten behoeve van het onderzoek naar de verspreiding van voorwerpen in de tijd en de ruimte. De heer Goslinga wil weten of hij daarvoor ook contact heeft opgenomen met andere onderzoekers die van dezelfde bron gebruik maken. De heer Koning antwoordt dat hij op dit gebied nauw samenwerkt met professor Gunterman in Münster. De heer Gosling gaat op aan, daarin gesteund door de heer Stelmaker... dat hij ook Nederlandse onderzoekers erbij betrekt... waarop de heer Papendal steun van het hoofdbureau toezegt. De heer Koning belooft daarover te zullen denken. Punt 8. De opheffing van de Commissie voor volkscultuur. De voorzitter spreekt haar verbazing uit over dit besluit van het hoofdbureau. De heer Koning voegt eraan toe dat hij de commissie zal missen omdat ze zich de jaren, de jaren door een garantie heeft getoond voor de identiteit van de afdeling. Hij dankt de scheidende commissieleden voor hun inzet en biedt de dames in het gezelschap bloemen aan. Dat was het, geloof ik wel. Ja. Zo krijg je toch wel een heel andere indruk. Zo zie je hoe goed het is dat er iemand bij zit om mij te controleren. <laughs> is er nog iemand die over deze vergadering een vraag heeft? Lien? Neem jij nu nog contact op met Van Houten? Ik heb gezegd dat ik erover zal denken. Ik denk er dus over. Gert, ja, het heeft hier niets mee te maken, maar weet je al wanneer Carla Tulp komt? Uh, ik denk dat dat wel 1 maart wordt. Ik moet straks haar papieren naar het arbeidsbureau brengen, maar ik zie aankomen dat ze 1 februari niet halen. En uh, Frits? Ook 1 maart? Nog iets? Dan nou, wil ik graag nog weten wie van jullie volgende week zaterdag naar de lezing van Gert in Den Bos gaat. <coughs> Rie. Niemand anders? Ik, ik moet er nog over denken. Ik kan tot mijn spijt niet. Rie en ik dus. En Lien misschien. Als iemand zich mocht bedenken, dan kan dat. Dan uh, sluit ik nu de vergadering. Moet ik voor jou verder dan gaan? Ja. Nee, ik weet niet of ik je dat vertellen mag, maar Rie heeft zich gisteren bij juffrouw Veldhoven over je beklaagd. Wat heeft ze dan te klagen? Je zou haar dwingen om voor jouw afdeling te werken, terwijl ze bij het muziekarchief is aangesteld. Perfide. Dat heb ik ook gezegd. Hoe heeft juffrouw Veldhoven daarop gereageerd? Die vindt het maar een gek mens, zei ze tegen me. Juffrouw Veldhoven is een dame. Ja, maar ik vond toch dat ik het je moest vertellen. Het is precies waar juffrouw Veldhoven bang voor is natuurlijk. Ja, daarom. Heb je dat gehoord, Alt? Ze heeft zich tegen mij ook over jou beklaagd. Maar waarom? Nou, ik denk omdat je haar de baas bent. Wat is het toch voor afschuwelijke gewoonte van jullie om alles tot een machtstrijd terug te voeren? Dat is Ad niet, dat ben ik. Ja, jij hebt dat heel erg. Ik begrijp niet hoe je zo leven kunt. Dat begrijp ik zelf vaak ook niet. Je hebt niet verteld dat Balk je brief eerst wil inzien. Dat doe ik ook niet. Ik schrijf die brief nog als secretaris van de commissie... en de enige die daarvan vooraf inzage krijgt, als ze dat wil, is de voorzitter. Hé, hey, Karnemelk. Wacht even, ik betaal je meteen... Het gif haalde ze tevoorschijn achter zijn rug. Deze brief heeft haast. Meneer, er komen hier elk uur zaken die haast hebben. Mevrouw Pieters heeft mij gevraagd deze brief bij u af te geven... en erbij te zeggen dat het haast heeft. veranderde dat de zaak, maar het veranderde zijn stemming niet. Um, ik wil een uh, diktaatcaillier, uh, zo dik ongeveer, en um, zonder spiraal. Dan heb ik alleen dit voor u. Nee, zonder spiraal. Ik weet wat u bedoelt, maar die zijn er niet meer. Wat er was, moest er niet zijn, en... Wat er zijn moest was er niet. Is uh, iedereen er? Wie nee, jij is nog niet? Laat iemand er dan gaan roepen en anders uh, beginnen we maar. Ja, ik ben er hoor. Kan iemand de deur even dicht doen? Dan gaan we beginnen. Ja, ik heb het verzoek gekregen van het hoofdbureau om een instituutsraad in te stellen... vooruitlopend op een wettelijke regeling... waarvan het overigens de vraag is of wij daar straks onder vallen. Ik heb dat toegezegd. We zullen ons in deze vergadering dus moeten beraden op de samenstelling van zo'n instituutsraad. Wat mij betreft is dat het enige agendapunt. Is er iemand die daar nog een vraag over heeft? Niemand? Ja? Nee, ga jij maar. Is al bekend wat precies de bevoegdheden worden van zo'n instituutsraad? Nee. Dus ook niet of ze straks betrokken wordt bij het wetenschapsbeleid? Nee, maar ik vermoed dat het hoofdbureau denkt aan een instituutsbestuur meteen onder de directeur. Dan wordt het dus een belangrijk bestuurlijk lichaam. Het wordt een belangrijk bestuurlijk lichaam. Moeten we dat dan zien als een volgende stap in het proces van uh, de integratie? Zo zou je het kunnen zien. Zo'n raad zou dus ook voorstellen kunnen doen voor projectgroepen. Hmm. Ik wil wel een voorbeeld geven. Ik ben bezig met een onderzoek naar seksisme in taal. Ik kan me voorstellen dat volkscultuur een aansluitend onderzoek zou doen naar seksisme in cultuur... ...en volksnamen naar seksisme in de naamgeving. Voor mijn onderzoek naar de streeknamen van planten... ...zou ik ook wel willen samenwerken met iemand van volkscultuur en van volksnamen. En ik voor mijn onderzoek naar dierziekten. Vooropgesteld dat de wetenschapscommissie beslist... ...zie ik niet waarom de instituutsraad dergelijke voorstellen niet zou kunnen bespreken. Ik heb er in ieder geval geen bezwaar tegen. Nog iemand? Dan stel ik voor dat we nu overgaan tot de bespreking... Ja, ik heb nog iets. Kan zo'n instituutsraad ook niet eens eindelijk wat doen aan de wc's... Ik schaam me elke keer dood als de bezoekers zijn. Omdat Wichbold het verdomd om op tijd vernieuwd toiletpapier te zorgen. En schone handdoeken? Alles kan door de instituutsraad besproken worden. Wie heeft een voorstel voor de samenstelling? Als al deze zaken straks aan de orde komen... dan mogen er wel twee van elke afdeling in zitten. Rentjes stelt voor twee per afdeling. Een ander voorstel? En de algemene dienst dan? Ook twee. Iemand nog een ander voorstel? Ja, ik begrijp eigenlijk niet goed waar we mee bezig zijn. We hebben toch al een instituutbestuur? Dat is de hoofdenvergadering. Die komt dan nooit bijeen, maar die zou vaker bijeen kunnen komen. En de zaken die aan de orde zijn gesteld vallen toch bij uitstek onder de verantwoordelijkheid van de hoofden? In ieder geval het wetenschapsbeleid. Maar dan zet je de andere medewerkers toch weer buitenspel. Het gaat er toch juist om dat de basis bij het beleid wordt betrokken? De hoofden vertegenwoordigen hun medewerkers. De hoofden worden aangesteld door de wetenschapscommissie op voordracht van de directeur. Dat zou dan moeten veranderen. Als de afdeling een motie van wantrouwen indient, moet het hoofd verdwijnen. En wat wou je dan met zijn rang doen? Gaat hij dan ook in salaris terug? Waarom niet? Ja zeg, daar zou ik dan toch ook wel bezwaar tegen maken. In ieder geval idioten met twee besturen te werken. Eén namens het hoofdbureau en één namens het personeel. Ik vind dat nu juist het kenmerk van een democratie. Ik breng de beide voorstellen in stemming. Wie is voor het voorstel van de heer Koning? Alle mensen van de afdeling volkscultuur behalve Rie. Tien! Ja zeg, zo kan ik het ook, als iedereen meeneemt. En wie is voor het voorstel van rentjes? 1, 2, 4, 5, 7, 8... Dat zijn er ook tien. De anderen onthouden zich van stemming. Dan stel ik voor dat de hoofden en mevrouw Bavelaar... ...QQ-zitting hebben in de instituutsraad... ...en dat daar door elke afdeling en door de algemene dienst... ...nog één persoon aan wordt toegevoegd. Bezwaren? En wie wordt dan voorzitter? De directeur. Maar zouden we dan niet beter een neutrale voorzitter kunnen hebben... ...met het oog op de objectiviteit? Die is er niet... De rondvraag, meneer De Rode. Mevrouw De Nooijen. Mag ik ook iets vragen dat niet direct met de instituutsraad te maken heeft? Uh, wat is dat? Wij hebben het er op onze afdeling over gehad... dat wij onze commissie graag zouden behouden... nu de wetenschapscommissie wordt ingesteld. Omdat we er zoveel aan hebben. Kan dat niet? Dat zou aan de wetenschapscommissie moeten worden voorgelegd... die beslist of ze daar behoefte aan hebben. Hebben jullie daar geen behoefte aan? Wij hebben nooit iets aan onze commissie gehad... behalve om ons achter te verschuilen. Wanneer dat niet meer kan, heeft ze geen zin meer. Meneer Ritsen... Lachen wij... Dank u wel. Lien? Nee, dank u wel. Rentjes? Uh, ik heb gehoord... dat Frits Bloemberger bij Volksstructuur wordt aangesteld... Ik wil er toch nog maar eens aan herinneren dat wij al heel lange vacature hebben, de vacature Meijerink. En dat het hoofdbestuur die nog altijd geblokkeerd heeft. Het gaat in dit geval niet om een vacature, maar om een tijdelijke aanstelling. Het geld had ik dan ook wel willen hebben. Mag ik er in dit verband op wijzen dat ik al heel lang geleden een verzoek heb ingediend voor een extra kracht voor mijn afdeling? Bloembergen wordt aangesteld op het zieke geld van de afdeling Volkscultuur. De vacatures bij volksnamen en bij het bronnenboek vallen daar buiten. Pastoors. Ik heb niets. Meneer de voorzitter. Hmm. Dat was een voorproefje van wat ons straks te wachten staat. Wat een gekleids. Ik hoop niet dat ik dat hmm. nog eens hoef mee te maken. Moeten we niet nog een nabespreking hebben? Nee, hoor. Geen nabespreking meer. Jij hebt hoofdpijn. Ik vond het verschrikkelijk. Voor jou was het de laatste vergadering. Als ze je niet kiezen, tenminste. Maar voor jou niet. En jij hebt er ook een hekel aan. Dus geen nabespreking? Nee, vandaag niet meer. Houden we nog een nabespreking? Nee, ik ben zat. Bovendien is Bart er niet. Dan kan ik tenminste nog wat werken. Wou jij nog een nabespreking houden? Vandaag niet. Hoe vond je het? Ik heb me behoorlijk geërgerd aan die mensen van volkstaal. Ik vertrouw ze voor geen cent. Om die projectgroepen? Als dat echt gebeurt, dan kun je de afdeling wel vergeten. En dan worden de zwaksten het slachtoffer. Dat gevaar zit erin. Ja. En die Rick Pracht vind ik geloof ik nog de ergste. Rick Pracht? Zoals hij zat te zeiken over die commissie. Begrijp ik niet. Nou, reken maar dat dat een gevaarlijk mannetje is. En dan is die opmerkingen van rentjes en Klosterman nog heel wat gevaarlijker Ja, maar dat wist je. Van die heren heb je totaal niks te verwachten. Die zijn alleen maar uit op hun eigen belang. Je zult nog eens zien wat er gelazen we krijgen tussen de afdelingen. En met Balk als directeur trekken wij aan het kosten eind. In naast deurjes stond een man met een baard te dansen en te schreeuwen. Toen hij langskwam, liepte de man wild het een eindje achter hem aan. Hij besteedde geen aandacht aan. Zijn hoofd stond hij niet naar en je raakte hij stond aan alles gewend. Je zult nog eens zien wat er gelaten we krijgen tussen de afdelingen. Met Balk als directeur trekken wij aan het koste eind. Ja, wat wil je met het muziekarchief doen. Huh? Hun vertegenwoordigingen in de instituutsraad. Moet dat er ook geen vertegenwoordigd worden? Het is officieel een onderafdeling. Hmm. En ze voelen zich ook zo. Dat moet het maar. Een Elshout? Elshout? QQ? Nee, één is genoeg. Als ze Elshout erin willen, dan moeten ze maar kiezen. Goed, ik zal het doorgeven. Ad. Ik wilde na de tweede koffie even praten over de afvaardiging. Goed. Joop, ik wilde na de tweede koffie even praten over de afvaardiging. Oké, doe. Lien, ik wilde na de tweede koffie even praten over de afvaardiging. Dat is goed. Gert, het je het zien. Uh, Ik wilde na de tweede koffie even praten over de afvaardiging. Ja, graag. Dat is goed, goed hoor.